Net wel met het NOS-journaal. Boeren in de EU krijgen meer geld voor hun melk. In mei vorig jaar kregen ze gemiddeld 24,4 cent per liter. Aan het eind van het jaar was de prijs opgelopen tot 28,3 cent. Blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Volgens landbouwminister Verburg ligt de melkprijs in Nederland nog iets boven het EU-gemiddelde. Uit de geleidelijke stijging van de melkprijs blijkt dat de EU-maatregelen... om de noodleidende boeren tegemoet te komen, hun vruchten afwerpen, zei de minister. De EU trok 280 miljoen uit om de sector te helpen. De minister hoopt dat de melkprijs voor de Nederlandse boeren de komende maanden nog wat verder stijgt. In een huis in Feyenaard in Noord-Brabant is een dode vrouw gevonden. Er was ook een zwaargewonden man in het huis die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft nog geen idee wat zich er heeft afgespeeld. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Het marinefragat Tromp heeft gisteravond en vanochtend opnieuw piraten voor de Somalische kust uitgeschakeld. Het is het derde succes van het marinefragat in twee dagen tijd. Dit keer werden er bij beide acties in totaal 17 piraten ontwapend. Gisteravond ontdekte de Tromp een aanvalsboot en een moederschip met zeven piraten aan boord. Volgens Defensie gooiden de piraten ladders en wapens overboord toen ze het fragat zagen naderen. In Groot Amers in Zuid-Holland is gisteren een meisje van vier bij het spelen zwaar gewond geraakt. Ze liep ernstige brandwonden op nadat haar jas met een aansteker in brand was gestoken. Het meisje speelde met haar broer en een jongetje uit de buurt die allebei zeven jaar zijn. Het meisje is intussen buiten levensgevaar en ze wordt later deze week geopereerd. De politie onderzoekt of er bij het in steken van haar jas sprake was van opzet of een ongeluk.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 Als er niet is gezorgd in het geniepen verzorgd, Hier raakt niets in het schotstje dus verdiende lot. Toch zie ik steeds de liefde van God, liefde, liefde wordt. Als er niet is gezorgd in het geniepen verzorgd, die raakt niets in het schotstje dus verdiende lot. Toch zie ik steeds de liefde van God, waar nou, het hart vol van is. Salomon van gaan praten, de een van de dingen waardoor we liefde ervaren. Soms alleen even laten wachten op aanraken, en zijn fysieke, mentale liefdesverhalen uit liefde ontstaat de relatie. Liefde mystiek, misschien magisch, en uit liefde eindig, soms tragisch. Gek dat het leven vaak geen plaats biedt voor Gods liefde, oneindig, levend, genadig, om een ander te vergeven. De weg, de waarheid, het leven. Ik zeg je, dat is mijn vriend, Jezus. Ik voel het Diep van binnen is een emotie in mijn hart. Het uiten van liefde maakt me soms verward. Verbitterd en hart en toch een zwichtend hart. Ik weet dat ik mag, spit dus ik met smart voor liefde. Liefde wordt, als er niet is gezorgd, in het geniepen verzorgd. Je raakt niets in het schot, is dus je verdiende lot. Toch zoek ik steeds de liefde van God. Liefde, liefde woord, als er niet is gezorgd, in het geniepen verzorgd. Je raakt niets in het schot, is dus je verdiende lot. Toch zoek ik steeds de liefde van God. Gods liefde, gaat alles te boven. Mensen zeggen eerst zien, pas dan geloof ik. God is toch met ons bewogen. Hij doet zal doen en deed wat hij beloofde. Hij vroeg me te komen, ik kwam en geloofde. We tovergoten van beneden. Tot boven, de geest in mij wonen, prijst de allerhoogste. Als dit liefde is, geef ik mijn leven over. Ik vroeg om liefde, kreeg zussen en broeders. Samen zweet bloeden wat in ons woede liet hij groeien. Samen strijden voor het goede. Dit is hoe liefde moet voelen. Liefde, liefde wordt als er niet is gezocht, in het geniepen verzorgd. Die raakt niets. In het schot is dus die verdiende lot. Toch zie ik steeds de liefde van God. Liefde. Liefde wordt als er niet is gezocht, in het geniepen verzorgd. Hier raakt niets in het schot is dus je verdiende lot. Toch zoek ik steeds de liefde van God. Tot een. weet je dat het waar is, ze betekent dat Gods liefde daar is. Ik zeg je, de liefde van God is gratis. Wat is je basis? Hoe weet je dat God daar is? Wat ik al zei, met je hebben en zijn voel je je vrij? Het is niet alleen mij, waarna nou hij kijkt, oh nee ook jij. Hij zal er zijn en hij is op tijd. Hoe je leven ook leidt, als je je zonder beleid kun je worden bevrijd. Hij zegt: kom bij mij. Mijn getuigenis is dat Hij zorgt voor mij. Liefde is geborgenheid en toch. Kent liefde ook jaloezie. Hier laat me zien wat ik nog niet zie en zeg me wat het leven nog biedt. Want wat morgen nog schiet, zing ik uw love lied. Liefde, liefdewoord. Als er niet is gezorgd in het geniepen verzorgd, je raakt niets in het schot. Dus je verdiende lot. Toch zie ik steeds de liefde van God. Liefde, liefdewoord. Als er niet is gezorgd in het geniepen verzorgd, je raakt niets in het schot. Is dus je verdiende lot. Toch zoek ik steeds de liefde van God. Welkom bij de hoop Magazine. Mijn naam is Rob Veenstra en ik zit aan tafel met Melvin. Welkom. Dankjewel. Jij bent opgenomen bij de hoop. Ja, klopt. Vijf maanden nu. Ja. En je werkt op dit moment bij het Grafisch Centrum. Bij het Grafisch Centrum. Ja, Wat dat doe klopt. je daar precies? Ik ken daar werkervaringsplek voor orenbegeleider. Bevalt dat? Ja, hartstikke leuk. Okay. Ja. Hey, en naast, naast het werk en naast de behandeling hier bij de hoop heb ja. je één grote passie in je leven en dat is hiphop, rap... Ja, muziek. Ja. Muziek, ja. wij ja, ja, horen ja. net al even een stukje rap van jou. Ja. Uh, wat je een nummer zelf geschreven. Ja, klopt. Ja. Uh, even vertellen daar eens over, hoe is dat begonnen? Ja, ik kwam uh, vroeger al in aanraking met muziek. Uh, eigenlijk een beetje op een negatieve manier. door uh, uh, pesterijtjes op school uh, vroeger. Uh, kwam ik in aanraking met andere jongens ook... die ook een beetje in die hoek zaten. Maar dan van andere scholen. En uh, begonnen wij een beetje met elkaar op te trekken eigenlijk. En uh, ja, het was echt toen uh, al een hele hype uh, aan het worden. Het uh, muziek maken? Nee, ja, de, de muziek zelf. De, okay. de, de hip -hop muziek ja. uh, zeg maar. En uh, ja, we zagen natuurlijk wel veel dingen die uh, daarmee samenhingen. En het was uh, een stem voor de onderdrukte... Ja, wij voelden ons onderdrukt, uh, mede door onze omgeving. Uh, uh, dus ja, begonnen we daarmee uh, samen te werken. En waarom was dat negatief? Nou, omdat uh, het eigenlijk voortkwam uh, dat we ook de dingen gingen deden die we zagen. Dus uh, uh, uh, met elkaar in vechtpartijen, met elkaar uh, stelen... Uh, ja, op allerlei manieren proberen geld te verdienen. Ja, dat, uh... En zag je daar dan een voorbeeld van in de muziek of in de teksten of in de videoclips? Of... Ja, onder andere. Onder andere. En uh, ja, door, door het groepje uh, werd ik meer gerespecteerd. Uh, en voelde ik uh, eindelijk een beetje acceptatie. Dus ja, dan voelde dat elkaar uh, best wel op natuurlijk. En uh, ja, werd ik steeds ook uitgedaagd tot uh, steeds gekkere dingen. Ja. Hé, hey, nou ben je opgenomen voor uh, verslaving. Ja. Je wordt hier geholpen om uh, verslavingsvrij te leren leven. Is, ja. is dat verslaving, uh, uh, dat gedeelte, is dat ook begonnen in die tijd? Ja, dat was echt dat ik uh, net op de hogere school kwam. Uh, nou, op de lagere school begon met een sigaretje. Stiekem achter de, achter de school. Uh, knikkersje stelen om uh, de jongens die mij pesten uh, af te kopen. En... Uh, ja, op de hogere school kwam ik in aanraking met nog weer oudere jongens. En uh, ja, die deden dat in de pauze uh, om, om de school, zeg maar. Wat deden ze dan? Uh, ja, ze deden wietroken. En, uh, Daar ben jij ook mee begonnen toen? Ja, nou, dat heb ik een keer toen geprobeerd, inderdaad. En uh, ja, toen ben je eigenlijk best wel uh, in verder gegaan. En was dat nou. dan gewoon dat je erbij wilde horen? Dat je die jongens stoer vond en dat jij eigenlijk ook stoer mee wilde doen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ik moest natuurlijk erg lachen. En, nou ja, ik vond het wel, uh, wel een kick op zich. Want die jongens ja, waren vierdejaars. Uh, ja, die werden toch wel een beetje in aanzien uh, bekeken toen uh, in die tijd. En jij dacht ik ga meedoen. Ja, het was een goede ervaring. Ja, nou, ja, ineens wist je niet zo goed uh, wat het was natuurlijk. En, uh, maar je kreeg heel erg uh, lacherig... Uh, uh, emotionele dingen van. Uh, uh. Maar ja, het meeste was toch uh, dat de anderen het wel stoer vonden. En uh, je bent toen uh, af en toe met hun gaan blowen. En werd het ja. al snel dat je dan regelmatig ging blowen? Dat je merkte uh, ja. dat je er afhankelijk van werd? Um, nou ja, dat zag je nog niet zo. Uh, het was gewoon... Uh, uh, ik kwam ook in aanraking met, uh, met alcohol... Uh, Eerste klas. Uh, ik had eigenlijk nog nooit zo uh, mee in aanraking geweest. Uh, maar er waren heel veel uh, jonge meiden en zo al. Uh, die mij op zich wel eens toevonden. Uh, door door die zulke dingen. Uh, maar die gingen uh, vrijdagmiddag naar het café. Dus ja, dat was dan ook. Uh, nou, laat ik dan ook maar eens een keer kijken. Nou, zo begonnen we ook uh, biertjes te drinken. Ja. En het liep uit gewoon op uh, elke donderdagavond beginnen. dat ik een jaar of 14, 15 was. En uh, zondagavond uh, stoppen. En dan blow je eigenlijk uh, ineens stuk door? Af, Afwisselend natuurlijk met slapen, maar... Ja, ja, ja. in principe, ja, ja. Want, ja. Het hele weekend, ja. ja. Zodra je met vrienden was, ging je blowen of ging je ook wel alleen? Ja, ook wel alleen. Ja, ja. Ik heb een uh, uh, ADHD, waar ik hier... Uh, na veel uh, meten en doen uh, wat het precies doet uh, voor mij... of uh, uh, hoe het mij verhindert, zeg maar, heb ik nu ook uh, hier een medicatie voor gekregen. Uh, ik was vroeger altijd heel druk. En, uh, uh, ook lichamelijk, zeg maar. Uh, maar vooral uh, in mijn hoofd. En uh, dat probeerde ik daarmee ook te onderdrukken. En, uh, nou, ik begon mezelf wijs te maken dat het, uh, dat het goed voor mij was. Dat ik dan... Uh, een stuk rustiger was. Ja. Een stuk rustiger reageerde. Dus nadat je, naast dat je het stoel van de metro... merkte je ook al, eigenlijk al snel... dat het bij jou zo'n effect had... dat je het ja. wel heel aangenaam vond om te ja, ja, ja. Ja. Hey, En je zegt dat het is op een gegeven moment begonnen van, uh, en van af en toe een keer ging het over... naar, uh, naar regelmatig gebruik. Ja. Vooral in de weekenden. Ja. Um, merkte mensen om je heen dan ook... dat je steeds meer ging gebruiken? Ja, het uh, werd toch wel duidelijk. Ja... ja. Hij was dus toch uh, meer afwezig. Uh, ik, ik denk dat mijn ouders het wel, uh, wel doorhadden. Uh, ze spraken mij ook wel eens daarover. Maar uh, ja, ik raakte eigenlijk wel uh, erg in mezelf, zeg maar. Wat vonden je ouders daarvan? Dat ze dat merkten? Ja, hij vond dat heel erg. Ja, ja. Maar ze hadden blijkbaar niet zo'n grote invloed op jou dat, dat ze jou konden. Uh, ...bewegen tot, tot verandering? Of dat jij zou stoppen? Uh, nee, nee. Dat, uh, ja, dat, dat was gewoon heel moeilijk uh, voor mij. Het hoorde een beetje bij, uh, bij, bij... ...bij hoe we dingen leefden, zeg maar. Uh, toen ik 15, 16 jaar was... ...waren we echt... Uh, ...ja, best wel een erg groepje, zeg maar. En uh, nou ja, ik... Uh, uh, ben ik ben christelijk opgevoed wel, maar uh, ik begon uh, mijn geweten dus ook met het gebruik te sussen, zeg maar. Dus ik kon op een gegeven moment gewoon ja, uh, uh, het gewoon niet meer zo goed handelen, allemaal. Hmm. Want, ja, ik kon ook niet meer met hun praten, uh, echt erover. Ik werd alleen maar boos. En, uh, maar dat ik eigenlijk wel wist ja, dat het niet uh, goed voor me was natuurlijk. before you, a people who will serve you till your kingdom is released throughout the earth. Let your Bow. The darkness of this age must flee away. Release your power to flow throughout the land. Let your glory be revealed as we pray. zegt net van, ik, ik ben wel christelijk opgevoed. Ja, ja. Um, Maar de groep vrienden was dan niet christelijk. Nee, nee. En was het dan zo'n hechte groepsgebeuren um, dat, je, dat je daar eigenlijk niet uit wilde stappen? Dat als je zou stoppen met blowen, dat je ook het gevoel, gevoel had dat je je vrienden zou kwijtraken? Uh, ja. Was dat een druk die erbij zat, zeg maar, om uh, door beetje, te blijven gaan? Een beetje wel. Ja, ja ik, was, ik was echt in dat uh, acceptatiegevoel uh, doorgeslagen. Dat... Uh... Ja. Wat dat betreft. Ja. Ja. Vrienden accepteerden jou omdat jij met hun meedeed. Zou je daarmee stoppen? Zou je denken dat ze je niet meer zouden accepteren? En ja, zou ja. je erbij blijven ja. horen? Ja. En dus bleef je meedoen. Ja. Ja. Dus eigenlijk zien we naar twee kanten. Hè. Dat, dat het, het gebruik vanuit nieuwsgierigheid ge begonnen is. En ook eigenlijk een beetje om erbij te horen. Mm -hmm. Maar ook dat je doorkrijgt, Het heeft voor mij ook een bepaalde functie. Omdat ik ook rustig daarvan word. Ja. Ja. Ja, dus twee, twee kanten twee, waar we, Echt uh, duidelijk twee kanten, ja. Waar zo'n ja. verslaving dan, uh, dan een, uh, ja, een oorsprong in heeft. Ja. Uh, is het bij blowen gebleven of ben je ook overgegaan op andere middelen? Nee, het is niet alleen bij, uh, bij wiet gebleven. Uh, het, ook uh, harddrugs uh, wel geprobeerd. Uh, ja, allerlei uh, verschillende dingen dan. Uh, de tijd was uh, ecstasy uh, heel erg uh, in... Um, maar ja, er, er gebeurden eigenlijk um, best wel ernstige dingen met, uh, met jongens om me heen. Jongens die, uh, die van de flat gesprongen waren. waren jongens die uh, uh, ongeluk met brommers uh, kregen. Uh, ja. Dus, ja, het beangstigde me, angstigde mij toch wel wat meer. Zeg maar. en ik, ik merkte dat als ik het deed, dat het toch ook wel een heel... Uh, ander iets was dan, uh, dan cannabis. Um, dus daar heb ik altijd een beetje uh, ja bange gebruiken, noemen ze dat. Uh, <laughs> daar ben ik altijd heel uh, voorzichtig mee geweest, zelf. Dus je bent nooit echt doorgeslagen in harddrugsgebruik? Je hebt het af en toe eens gebruikt? Ja. Maar je grootste ja. probleem is toch wel uh, wiet? Ja. Afhankelijkheid? Ja. ja. ja. Hey, en... en um, Komt er dan een punt dat je op een gegeven moment merkt... van, hey, ...ik ben eigenlijk verslaafd? Want je zegt dat het in het begin was... ...dacht ik daar helemaal niet over na. Ja, dat was... Uh, ...dat ik uh, in de gevangenis uh, terecht kwam. Kijk eens. Want uh, uh, daar heftig. was het wel uh, op uitgelopen op een gegeven moment. Uh, ja, het uh, was natuurlijk niet alleen eens een uh, pilletje gebruiken. Uh, ja, we deden dat ook verkopen... En uh, ja, we hadden vaak ruzie uh, in de stad uh, of om uh, drugsdingen of om gelddingen. Dus uh, ja, er waren een aantal uh, kroegenruzie's geweest waarvoor ik uh, uiteindelijk afgestraft ben in de rechtbank. Hm. En uh, ja, toen, toen nam ik me ook voor van, nou, uh, ik, kan, ik ga eraf. Hoe lang, hoe lang heb je in de, in de, in de gevangenis gezeten? Uh, twee jaar bij elkaar. Hm. Ja, dat is een paar keer gebeurd. Ja. Maar uh, ja, toen de eerste keer uh, al was het al, uh, merkte je natuurlijk wel in het begin dat je daar heel veel, uh, heel veel last van had. Dus ik dacht van, uh, nou, zou ik niet toch uh, verslaafd zijn? Nou, toen, uh, na negen maanden, kwam ik uh, eruit en uh, ja ik voelde me eigenlijk een uh, lekker en uh, veel getraind en negen uh, maanden niet gebruikt nee, niet gebruikt nee. uh, ja af en toe is want ja uh, het was er toch wel ook uh, verkrijgbaar maar uh, ja heel snel begon ik eigenlijk weer want dat is eigenlijk het eerste moment dat je merkte hey, ja uh, begon ik, gebruik, ik wel te twijfelen ja. gebruik nu niet en daar krijg ik last van ja, ja. ja. en toen kwam je uit de gevangenis en dan zeg je van nou oh, eigenlijk snel weer gewoon begonnen met gebruiken ja, ja. waarom doe je dat dan uh, ja, het, het was een, oh, een keertje, uh, kan wel, uh, even op zaterdag. Maar ja, uh, toen was het al gauw weer lekker gebeurde gebeurden er weer dingen... ...dat ik toch niet goed uh, uh, in de werkplek uh, kwam. Of uh, uh, uh, toch niet goed aan een, uh, aan een kamer of aan een appartement kwam. En uh, ja, dan was het eigenlijk zo, uh, zo weer gebeurd. Dus eigenlijk krijgen we daar weer nog een derde aspect erbij... Dat uh, het ook een vluchtroute werd. Ja. He, je, je ervaart problemen, je ervaart tegenslag. Mm -hmm. En het is niet alleen maar omdat het om stoer te doen... of omdat het uh, de functie is dat je rustig wordt. Ja. Maar ook een vluchtroute voor, uh, voor problemen. Ja, achteraf... Even niet denken aan, aan alle ja. sores. Ja, achteraf zie ik dat heel veel wendingen eigenlijk heeft genomen. En hoe... hoe uh, ja, hoe ja, zeg je dat? Hoe bevangen je eigenlijk bent uh, dan? Dat zie je op dat moment niet, maar... Ja. Uh, als je daar nu achteraf naar kijkt, uh, was dat wel. Ja. En dus kon je eigenlijk zeggen dat je uh, wel uit de gevangenis was... maar uh, letterlijk uit de gevangenis... maar geestelijk gezien zat je nog steeds gevangen? Ja. ja. ja, ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Dat je, dat je zo vast zat aan die versnaving uiteindelijk? Uh, ja, heel lang. Tot, tot vier, vijf maanden geleden. Ja. Echt serieus. Uh, helemaal... Finaal stoppen. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu in 29. Ja. En uh, ja, het is wel met, uh, met pauzes geweest. Ik probeerde uh, wel vaker onderaf te komen. Ik ben mm -hmm. een keer uh, bij een andere verslavingszorg geweest. Uh, maar toen boden ze dus ook al. Ik had zo'n ADHD-test gedaan. Boden ze me ook al medicatie aan. Uh, waar ik wat huiverig voor was. En eigenlijk een beetje koppig, van, nou ja, goed, als jullie medicatie geven, kan ik net zo goed uh, gewoon doorblouwen. Want ze zei ook van, nou, als je dat dan wil, ga dan op vijf uh, euro per dag zitten of zo. Ja, toen had ik uh, helemaal niet het gevoel uh, dat ze me wilde helpen natuurlijk. Dus uh, ja, ging ik eigenlijk gewoon door... Nou, 2005. Uh... Zij gaven advies om te gaan minderen, niet om te stoppen. Ja, ja, ja, ja. ja. Omdat ze ook wel zagen, ja. Uh, ik kwam op een afspraak niet op tijd. Ik uh, uh, heel chaotisch, uh, ook in mijn praten. Uh, uh, en dan was ik, uh, probeerde ik dus ook nuchter daar naartoe te gaan. Maar ja, dan begon uh, de ADD meer op te spelen. Volk van de slaven for oh. denk ik nu aan bij de periode waarop je uh, definitief besluit te stoppen. Ja, dat is best wel een behoorlijke weg geweest. Ja, want ik kan me voorstellen dat het niet van de een op de andere dag gegaan is, zo'n uh, zo besluit. Nee, nee, ik uh, ik had uh, heel veel uh, dingen af en aan. Nou, uh, dat ik uit de gevangenis kwam, had ik wel besloten van niet meer uh, drugs te gaan verkopen en zo. En, uh, nou, dat, dat lukte ook wel uh, aardig. En uh, uh. Nou, ik ben het even, uh, even een de, beetje kwijt. Even een beetje kwijt, de lijn, nou, ja. Uh, nou, even, ik, ik vroeg je eigenlijk wanneer... Uh, uh, hoe, kwam, hoe ging die weg? Hoe ging dat besluit om, de, om mee te stoppen? Ja, nou, dat kwam eigenlijk uh, dat ik tot bekeren kwam. Ja. En... Uh, uh, ja, dat ging eigenlijk heel, heel geleidelijk aan. Uh, het begon met... Uh, op zondag niet, als ik uh, naar de kerk uh, ging. We begon, uh, als ik uh, naar de familiebezoek ging, uh, niet roken. Um, ja, ik werd natuurlijk gewoon steeds meer aangesproken op het Je... gebruik. Ja. Ik begon wel ook dingen in mijn uh, gewone leven te veranderen. Uh, ik woonde samen en uh, uh, ja, ik, ik uh, merkte toch dat het niet uh, de juiste manier was om. Uh, ja, om, om je leven te bouwen, zeg maar. Ik probeer eerst in een relatie uh, uh, ja, andere dingen te bouwen. Mm -hmm. Of echt goed aan jezelf te werken. Mm -hmm. En uh, Dus ja, dat besloot ik wel om te doen. Uh, toen heb ik uh, weer uh, terugval uh, wel gehad. En, uh, uh, maar dat was maar van, van kortere duur, zeg maar. En toen... Uh, bleef ik wel doorgaan met het zondag niet doen. En op een gegeven moment uh, kwam ik in aanraking met, uh, met jongens die uh, hip hop deden. Die dus ook uh, uh, gospel dingen deden. Want als ik... Je hebt het over je bekering. Ja. Dat is echt een punt geweest waarop je gezegd hebt, oké, okay, nu wil ik zaken in mijn leven aan gaan pakken die aan niet goed pakken, zijn. Ja, ja. En dat lukte aardig, maar die verslaving bleef toch een beetje lastig om dat ook te ja. veranderen met je bekering. Het was niet zo ja. van, ik heb ik heb me bekeerd en ik stop ook met uh, gebruik van verslavende middelen. Zo, zo, zo direct ja, kon dat niet. Nee, ja, zo had je het wel gedacht. Ja. Zo had ik het wel gedacht. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, uh, in praktijk bleek dat niet, uh, niet zo te zijn. En dan ontmoet je die jongens, die hiphoppers, christelijke ja. hiphoppers. Ja. ja, dan gingen we... Ja, Na de bekering waren er wel heel veel dingen wat God in mijn persoonlijke leven had gedaan. Dus... Uh, ...oude boosheid, oude verdriet... Uh, uh, uh, ...wat ik kon afleggen. Um, dus ik wilde daar ook over gaan vertellen. He, want uh, ja, dat is to toch iets moois. En ik denk iedereen die, uh, die gedoopt is... ...toch weet uh, uh, dat er dan echt wat gebeurt uh, met je. En uh, uh, dat ik dingen aan wilde pakken... ...werd ook in mijn omgeving zichtbaar. Mijn broers mijn zussen... Uh, dus ik wilde die dingen uitgedragen, ook, samen met hun, om uh, ja, anderen daar ook mee te helpen. Maar dat ik toch zelf mijn dingetjes niet helemaal op de rit kreeg, uh, ja was toch dat ik uh, af en toe bleef gebruiken. Want er uh, was de teleurstelling van uh, uh, uh, omgaan met mensen uh, in de kerk, uh, je moet... Uh, uh, uh, tijd steken, energie steken in relaties. Uh, uh, waar je teleurgesteld raakt. En ja, er bleek toch dat. Uh, oude gewoontes niet zomaar. Uh, te doorbreken waren. En als je zo'n uh, conclusie moet trekken voor jezelf. Ja. Um, dat is eigenlijk ook weer een teleurstelling, denk ik. Ja, natuurlijk wel. Ja. Dus, en dat je, dat je jezelf niet kan stoppen. dat lijkt me ook. Ja. Uh, iets wat. Uh, ja, wat, wat je zelf teleurstelt. Omdat je ook eigenlijk de wens hebt om een ander leven te leiden. Ja. Maar je krijgt dat niet voor elkaar. Ja. Wat, wat, wat heeft dat met jou gedaan dat je die conclusie moest trekken? Ja, dat heeft mij uh, ertoe doen besluiten om uh, dit ook aan uh, God te geven. Want als ik uh, uh, boosheid en dingen wel kan geven... Uh, waarom zou ik dat niet kunnen geven? Dat heeft dat, uh, mij gewoon steeds verder gedreven en uh, uh, naar een plek gebracht om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Of in ieder geval daar over goed over na te denken. En uh, daar kwamen ze met een aantal uh, trajecten, waaronder ook uh, de hoop. En uh, daar heb ik toen toch wel veel uh, gebed ook voor gedaan. Want, uh, uh, het kwam gewoon op het punt inderdaad dat ik echt moest toegeven dat ik het zelf niet kon. En toen heb je laten opnemen? Natuurlijk ben ik zo bij de hoop gekomen. Ja. En inmiddels had je al een paar teksten geschreven? Ja. Of heb ja. je ook nog, in je behandeling ook nog meer teksten geschreven? Nou, ik heb uh, nu geen teksten geschreven. Ik heb wel uh, gitaarles opgepakt. Wat ik eigenlijk heel uh, leuk vind. Um, vroeger had ik, ik had er geen geduld voor. En uh, als het dan een beetje moeilijk was, dan uh, gooide ik het aan de kant... Ik dacht, nou, is eigenlijk wel leuk om, uh, om op te pakken... Uh, om ook muzikaal beter te worden. Ik, uh, nu, uh, wat ik net heb laten horen, was uh, nou, met een uh, digitale beat uh, gemaakt. De uh, laatste jaar werd ik heel veel met uh, live muzikanten gaan werken. Dus ja, om ook uh, dat goed te kunnen begrijpen... En wat ze nou precies doen en uh, de akkoorden, misschien nog wel zelfs noten lezen, uh, dan heb ik dat opgepakt. ZANG EN MUZIEK Muziek is in jouw leven een, een heel belangrijk aspect. Ja, en het geeft je ook ja. de mogelijkheid om jezelf te uiten. Ja, absoluut, Heer, Want ja. Je, je vertelde als kind heb je je heel geuit in je boosheid. Ja. Heer, je voelde je ja. onderdrukt en dat wilde je uiten door je muziek. Mm -hmm. Door te luisteren en ook door zelf muziek te maken. Ja. En uh, na je bekering ben je juist gaan vertellen van wat God in jouw leven gedaan heeft. Ja. ja. En dat is ook wat in jouw, in jouw muziek al naar voren komt. He. Het nummer wat we geluisterd hebben vertelt ja. ook heel duidelijk over de liefde van God. Ja. De liefde van ja. Jezus die je ja. gevoeld hebt in je hart. Ja, dat is uiteindelijk dat is uh, waar je naar nou op zoek bent. hè. En uh, als dan uh, degene die dichtbij je staat, uh, die liefdesrelatie uh, uh, uh, kapot gaat, wil niet zeggen dat we dan uh, stoppen met zoeken. Zeg maar. En, en uh, uh, liefde is eigenlijk toch wel. Uh, hangt ook samen met acceptatie, dus ja, dat, dat was toch hetgeen in het leven waar ik op naar op zoek was. Ja, en je zegt in je, in je, in je eigen nummer ook dat, uh, dat de liefde van Jezus zo sterk was dat je, je daar ook aan wilde overgeven. Ja. Hoe is dat gegaan, dat je dat moment van overgave? Uh... Ja, hoe bedoel je dat precies? Nou, ik, uh... jezelf overgeven, dat ja. is niet, een, uh, niet iets wat je heel makkelijk doet, denk nee. ik. En jij geeft je aan dat je je overgegeven hebt aan de liefde van Jezus. Hoe heb je ja. dat dan gedaan? En waarom? Uh, ja, dat is, dat is ook in stappen eigenlijk. Je, je, uh, uh, God is zo uh, dat hij die plek inneemt die jij hem geeft. Mm -hmm. Zeg maar. En um, uh, dat ik dat zo uh, wonderbaarlijk vond... Uh, uh, wilde ik steeds meer ruimte daarvoor geven. Want mm -hmm. uh, ik merkte dat ik uh, de tijd en de energie... die ik stak in uh, uh, andere christenen ontmoeten, uh, toch uh, uitwerking hadden op mm -hmm. mijn leven. En dat uh, dingen van andere mensen uitwerking hadden op mijn leven. Is het belangrijk dat je contact hebt met andere christenen? Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat haal je daaruit dan? Um, ja, we zijn bedoeld om in een relatie te leven, zegt de Bijbel. En uh, als je ziet dat iemand um, uh, ja, heel, heel verlegen is in bepaalde dingen... maar uh, doordat anderen voor, voor hun bidden en met hun bidden... opeens een krachtige bidden gaat worden. Ja, dat, dat doet gewoon wat met je. Ja. Ja, ik ben standvastig uh, in de Bijbelgroep geweest... Um, ja, dat je uh, uh, met elkaar uh, de dingen deelt. We gingen samen eten, een stukje lezen... en dan ja, gewoon praten over van wat het nou uh, met iemand deed. Ja. En toen kon ik dat van een ander horen en ook dat van mij vertellen. En daardoor werd jij opgebouwd? Ja, daardoor werd ja. je gewoon uh, goed opgebouwd. Ja. En is het voor jou als, uh, als persoon ook, uh, gezien je verslavingsachtergrond... ook belangrijk om, uh, om contacten te hebben met christenen... of met goede uh, vrienden... Ja, tuurlijk. Ik, uh, dat het niet uh, vrijkomen van verslaving ook niet helemaal wou lukken, is dat je ook uh, mensen niet uh, vertrouwt. Hm. Ja, dus ik, ik, ik, ik had um, op zich een goed netwerk. Mensen we staan vast bijbelstudies, de kringleider, de, ik, de, ik hield mee met de muziek. Uh, dus ze boden ook aan van, nou, als je het een beetje moeilijk hebt... bel dan eens een keer of uh, kom eens een keer praten. Maar ja, een stukje trots of ding dat je toch niet wil toegeven... Dat, uh, uh, dat dingen niet helemaal in orde met je zijn. Uh, ja, dat maakt dan dat je er eigenlijk niet genoeg gebruik van maakt. Hm. Ik, nu ben ik dat weer aan het oppakken. Dat ik wat meer vrijheden heb... Uh, ben ik weer naar mijn eigen kerk geweest, ook uh, afgelopen weekend. Um, ja, ik heb toch weer uh, de durf gekregen te zien wat die drie jaren uh, mij hebben opgeleverd. Dat mm. ze mij zo geweldig hebben ontvangen. Om toch weer te zeggen, van, nou, in bepaalde dingen uh, kun je mij hiermee helpen. Mm -hmm. Waardevol, dat soort, uh, ja. dat soort ja, contacten. Heeft, ja. En want hoe kijk je naar de toekomst? Je bent nu vijf maanden clean en je bent ja. vijf maanden op weg. Dus je zult misschien nog een traject hebben waarin je nog veel moet leren. Maar kijk je al een beetje vooruit stiekem? Ja, ik, uh, ik uh, kijk meestal wel vooruit. Ja. Ja. Ik heb een goede hoop op de toekomst. Ik ben echt uh, blij met die werkervaring. Het, het uh, leert mij zoveel. Maar ook uh, de behandelgesprekken gewoon. Uh, het wordt wel op jouw maat gemaakt, zeg maar. Voor mij is communicatie een heel, heel groot ding geweest. Uh, dat ik uh, door mijn snelle gedachtenstroom dingen uh, maar concludeerde, in plaats van uh, uh, te, te toetsen en mm -hmm. uh, uit te spreken. Mm -hmm. uh, ja, dat is lastig, hè? Dus uh, af, en toe dan... af en toe heb ik... Dan, uh, heb je daar veel last verhalen, van, dat je, dat je de verhalen dat je de concentratie wat verliest? Ja, soms wel. Ja. Is dat een gevolg ook van het, uh, van het jarenlange blowen, denk je? Ja, denk ik wel. Ja? Ja. Ja. Ja. Want waar je eigenlijk naartoe wilde is dat, uh, de, dat je de, um, de werkervaring... dat je daar ja. uh, de dingen leert oh, ja. uh, die je ook nodig hebt misschien voor de toekomst. Ja, zoals uh, uh, meer concentreren, dingen goed duidelijk uh, uh, in een gesprek eruit halen. Is het wel zoals ik denk dat het is? Ja. Um, ik kon eigenlijk nooit meerdere dingen tegelijk. Nee. En ja, nu zit ik eigenlijk achter de computer. Heel veel dingen om me heen gebeuren. Mensen bellen. Uh, achter me staan machines te ratelen. Ja, het uh, ja, is heel nieuw. En als ik zie uh, wat ik nu eigenlijk allemaal kan. Dat, uh, ja, dat, dat geeft gewoon een uh, goede hoop. <middels> Wat zou je graag willen in de toekomst voor werk? Zou je ook iets in de logistiek willen blijven doen of zo? Of in het, in het, in het grafische proces misschien? Uh, ja, voorlopig wel. Ja. Ik, ik zou ook wel graag uh, andere studie op willen pakken. Wat voor uh, studie denk je dan? Ja, ik zit heel erg aan uh, GPW uh, te denken. Want, Godsdienst uh, pastoraal werk. Uh, ja, ja, omdat we uh, ja, al jongerenavonden avonden verzorgden en zo... Uh, mm -hmm maar ja, het pastorale gedeelte toch steeds uh, uitging van degene die ons inhuurde... Ja. Uh, had ik meer verlangen gekregen om die kant op te gaan. Ja. Ik zou graag uh, in de toekomst uh, uh, muzikale jeugd bekrachtigen... om meer uh, ja, hun geloof uh, te durven leven in hun uh, muziek. Ja. Dus, maar ja, voor, voor de tussentijd is het een hele mooie... Uh, Mogelijkheid om nu in het grafisch uh, wat te doen. Ja. Want ja, het is toch iets heel anders wat ik ooit uh, gedaan heb. Ja. En ik zou daar gewoon een goede boterham mee verdienen. Ja. Dat is een goede basis in ieder geval voor, uh, voor kijken wat je verder in de toekomst nog ja, ja. Ja, ja, want ik wil natuurlijk wel ook een soort van uh, uh, deeltijd nog doen. Behandeling uh, blijven volgen. Ja, toch uh, hierna, het is een traject van negen maanden. Mm -hmm. um, ja, als ik dan kijk hoe lang... Mijn verslaving eigenlijk geduurd heeft. Vijftien jaar. Uh, vind ik het niet realistisch om daar negen maanden tegenover te zetten. Nee. Kijk, het kan, uh, die omgeving uh, kan je heel goed helpen. En, uh, maar het is goed om uh, de dingen te blijven analyseren. En blijven bespreken hoe de dingen gaan in zijn verdere verloop. Ja. dat ik natuurlijk hier een goed uh, begin heb gemaakt. Mm -hmm. en, uh, ja over altijd moet afsluiten. Hey, en als je nou zo'n lied zou schrijven over de periode die nu achter je ligt, de afgelopen vijf maanden, wat voor, ja. wat voor zinnen zouden daarin voorkomen in zo'n zo lied? <laughs> Even een ja. stukje freestyle. Nou, uh, wat wat uh, zou je ja. bezingen? Ja, het is in de donkere dagen dat het licht verscheen. Zoveel werkt u heen door de mensen om me heen. Uh, als ik het dienst verleen aan degene naast me ben ik dan toch bezig met het liefde van de vader. Ja, het, is, het gaat heel erg over um, dat mensen elkaar nodig hebben. Ja. We denken in het leven dat we dingen alleen kunnen. Maar zelfs uh, met mensen waar je verplicht mee moet leven... Uh, kan je het gewoon aangenaam maken en kan je iets van een ander leren. Dus dat is wel een beetje het thema van, dus jou, zou, van jouw toekomst. Uh, ja, ja. Samenleven en samen ja. de liefde van God uh, beleven ook. Absoluut, ja. ja, ja. Oké, okay, dankjewel voor je verhaal. Ja. Wilt u nou Graag, meer dan. informatie? Wilt u uh, doorpraten? Dat kan. U kunt voor de informatie terecht op www.dehoop.org. En wilt u uh, doorpraten, dan kunt u bellen met ons uh, informatiecentrum. Dat is 078-611-1111. 078-611-1111.